Het ongeluk gebeurde op de weg van de hoofdstad naar het zuiden. Die is enkele jaren geleden geasfalteerd en staat sindsdien bekend als Dodeweg. Er gebeuren veel ongelukken omdat automobilisten vaak te hard rijden. Het zuiden van de Verenigde Staten wordt geteisterd door zware winterstormen. Daarbij is gisteren zeker één dode gevallen toen er een boom op een rijdende pick-up truck terechtkwam. De automobilist overleefde dat niet. Sneeuwstormen zorgen voor een uitzonderlijk witte kerst in Oklahoma, Arkansas en het zuiden van Missouri. De stormen gaan gepaard met onweer en tornado's. In Oklahoma leidde een sneeuwstorm tot de sluiting van een belangrijke snelweg... nadat er 21 auto's op elkaar waren gereden. In Alabama zijn door een tornado gebouwen verwoest... en bijna 17.000 bewoners van de stad zitten zonder stroom. De man die maandag in Amerika twee brandweermannen doodschoot... heeft mogelijk ook zijn zus omgebracht. In zijn uitgebrande huis zijn menselijke resten gevonden... vermoedelijk van zijn vijf jaar oudere zus... De 62-jarige man, net Webster, in de staat New York, stak gisteren zijn huis in brand. Als een sluipschutter wachtte hij de brandweer op. Toen die kwam, schoot hij twee brandweermannen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord. In een brief die hij naliet, schreef hij dat hij gek was op moorden en zoveel mogelijk mensen wilde doden. In 1980 vermoorde hij ook al zijn oma en zat daarvoor 17 jaar in de gevangenis. Het weer geleidelijk droog en vanuit het westen opklaringen. Het is een graad of 6. Overdag af en toe een bui, maar ook zon en het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het WNL Kerstdiner. De Teun Verstegen en Erik Nussel. Een hele goede nacht en welkom... Bij de speciale kerstshow van uh, Omroep WNL... we zijn net begonnen aan het tweede uur, iets over drie. Voor iedereen die niet kan slapen van de zenuwen voor tweede kerstdag... misschien gewoon moet werken of nog wakker is. Ja, zoals altijd uh, op dinsdagnacht gooien wij lijntjes uit naar het buitenland. Hoe wordt kerst bijvoorbeeld gevierd? In Australië of in Saigon? Huh? Weet jij het? Ja, ik weet het Geen ik, idee. Ik moest heel lang denken waar het ook weer lag. Uh, Vietnam. Ja. En we worden de hele nacht vergezeld door onze muzikale gasten: singer songwriters Linda Kreuze en Richard Beukelaar. En uh, naast al dat leuks we willen we heel graag met u praten. Waarom bent u nog wakker? Tussen deze kerstdagen in bent u op weg naar huis van een heerlijk diner. Of uh, uh, maalt er nog wat door uw hoofd. Uh, u kunt, ons, uh, kunt dat met ons delen. Ja, u kunt ons uh, bellen op 0800-1121. 0800-1121, dat is helemaal uh, gratis, mag ik daarbij zeggen. U kunt ook met ons uh, twitteren, hashtag WNLNacht. En dat kan niet vaak genoeg. Twitteren of bellen? Allemaal ja, twitteren, belen. bellen. Ja, uh, uh, maak het gezellig. Uh, uh, tot die tijd gaan we eerst luisteren naar Penny Lane van The Beatles. Penny Lane. Ja, Penny Lane van de Beatles, dat kan natuurlijk gewoon altijd, ook als het kerst is, toch? Ik vind van wel. Ja, het is zes uh, over drie, dat is het kerstdiner van Omroep WNL op Radio 1. En uh, ja, wij reizen een beetje over de hele wereld om te horen hoe kerst gevierd wordt op alle continenten en in alle andere landen. We zijn al in Brazilië geweest uh, en we gaan nu naar Vietnam. Want de Nederlander Kido Koening reist op dit moment door Vietnam. En uh, viert het in de hoofdstad uh, Saigon of Ho Chi Minh. Uh, Kido, hey, goedenacht. Hey, goedenacht. Is Saigon of Ho Chi Minh, maakt het uit? Het heet Ho Chi Minh, maar je mag het van mij allebei zeggen. Ze zeggen het zelf ook allebei. <laughs> kunnen ze niet kiezen? of uh, uh, uh, waar, waar zit het verschil? Nee, nou ja, het, heel veel winkeltjes en oude gebouwen die zijn nog gewoon genoemd naar uh, Saigon. Alleen, nou ja, sinds een aantal jaar is het hier officieel Ho Chi Minh. Dus moeten ze dat ook op alle borden zetten. Dus het is een beetje verwarrend, maar uh, iedereen weet waar je het over hebt. <laughs> Laten wij dan de officiële naam aanhouden. Ho Chi Minh, uh, daar ben je op dit moment. Uh, hoe wordt het kerstfeest daar gevierd? Nou, ik, uh, ik ben erachter gekomen dat het belangrijkste eigenlijk de kerstavond is. Dus de 24 e En uh, dan wordt het eigenlijk nieuwjaarsachtig, wordt er massaal afgeteld. Ik, uh, ik was helemaal kapot van mijn reis en ik lag uh, bijna te slapen. En toen werd er opeens echt uh, door heel erg veel mensen tegelijk op straat... Uh, tot, uh, tot nul afgeteld en enorm, uh, enorm geschreeuwd een tijdje. En daarna was het eigenlijk over. En veel meer van kerst heb ik uh, hier niet gemerkt. Behalve dat we het zelf een beetje hebben georganiseerd. Met uh, lekker eten en uh, uh, ja wat, wat champagne erbij. Maar het wordt niet heel erg actief gevierd eigenlijk. Je hebt eigenlijk zelf een beetje je eigen kerstfeesten georganiseerd. Ja, ja, je moet toch wat? <laughs> ik, uh, ik heb nog wel gevraagd aan een taxichauffeur: van joh, uh, je werkt met kerst, hoe is dat nou? En uh, Ze zeggen eigenlijk: maakt niet zoveel uit. Het, het oude nieuw hier, dat wordt een heel groot ding. Uh, er komt ook nog het Chinese auto nieuw aan, en dat is uh, 23 januari, en dan wordt het het jaar van de draak, dus dat we wordt wel een heel stoer jaar. Mm. En uh, daar kijkt hij heel erg naar uit, dus uh, ja, het was op zich, uh, dat, ze hebben niet zo heel veel van meegekregen van zoals ze het hier noemen: Onkia noel, dat is Old Man Christmas, en dat is hoe ze Santa noemen. Dus uh, dat, daar ben ik me achter gekomen, maar, maar meer dan dat eigenlijk niet. Het, het is eigenlijk dus niet heel belangrijk, uh, zijn er wel mensen die het een beetje uh, mee bezig zijn. Op deze dag gaan ze naar de kerk bijvoorbeeld? Ja, ja, er is inderdaad in, uh, in, in Zuid-Viëndam zeker een katholieke gemeenschap. Uh, heeft ook te maken natuurlijk met de Franse geschiedenis hier. Um, en daar wordt gewoon wel een uh, mis gedaan. Uh, de kerstmis, uh, zo gezegd. En, um, maar ook dat... Uh, er zijn niet overal kerstbomen en lampjes en zo. Die dingen die liggen er gewoon bij de kerken zoals ze normaal erbij liggen. Ja. Alleen wel in de, die westerse gebieden. Zeg maar stukken van hotels. Of uh, ja, waar veel westelingen komen. Daar zetten ze nog wel een kerstboompje op. Of zeggen ze Merry Christmas. Maar, uh, maar gezien dat al in het Engels is, denk ik... Uh, dat het wel duidelijk is dat het hier lokaal niet zo belangrijk is... Als dat de internationale mensen. Uh, Oké, okay, maar... dat is wel interessant. Dus het wordt vooral voor... Toeristen, eigenlijk een beetje opgetuigd, dat kerstfeest. Ja, precies. Ik bedoel, ze kunnen hier goed zelf zien aan al die westelingen die komen, zeker in de wijk waar ik zat. En dat doen ze dan ook. En zelfs daar gebeurt nog niet zo heel veel hoor. Een paar kleine kerstboompjes her en der. Maar geen grote kerstmannen of sneeuwpoppen of rendieren of dat soort dingen. Nee, nee, dat viel me dus tegen. Uh, uh, geen enkele uh, kerstman. Uh, ik heb ernaar gezocht. Uh, wat ik wel heb gezien op... Uh, ik, ik, ik ging via Hongkong. Daar ben ik nog een dagje geweest, ook de 24ste. En uh, daar heb ik toch wel een aantal koortjes gezien. Mensen die echt uh, een beetje gingen zingen voor ons. Uh, en uh, Van die oude kerstliedjes met uh, een heel leuke Chinees accent. Dus dat was wel... Uh, dat, <laughs> dat sleurde me er gewoon een beetje op. Het staat er cocoon in de oven, zoals wij dat hier kennen? Sorry? Staat er staat toch kalkoen in de oven, zoals wij dat hier uh, toch veel doen. Oh joh, <laughs> nee, nee, ik ben sowieso vegetariër, maar geen van het hele gezelschap heeft kalkoen gegeten, dus uh, ik denk van niet. En wel, wel heb je wel cadeautjes gekregen? Ik heb een cadeautje gekregen, ja, een heel lang cadeautje, ik weet niet, met een paar Spanjaarden. Ze hebben mij een mooi verslag gegeven van de WK-finale, dus uh, ik kan hun bloed opdrinken. <laughs> maar het staat in een leuke verpakking. <laughs> en nu ga je dus eigenlijk, nou ja, eerste en tweede kerstdag, Maar dat gebeurt niet zo heel veel. Maar over een paar dagen is het nieuwjaar en dat is het ding waar je nu daar naartoe gaat leven. Ja, ik ga daar naartoe reizen. Dat doe ik ook in, uh, in Cambodja. We, gaan nu, we zijn onderweg in een bus. Misschien hoor je wel wat uh, <laughs> ja. geluid op de achtergrond. Maar, uh, in die bus uh, gaan we naar de Mekong-delta. En dan gaan we met een snelle boot gaan we richting uh, Phnom Penh En dan zitten we in Cambodja. Dan gaan we ook een paar dagen doorbrengen tot we daar in, uh, uh, in het zuiden, in veel het schijnt een hele leuke plek te zijn voor oud en nieuw en dan gaan we het gewoon helemaal goed vieren. En uh, oud en nieuw begrijpt iedereen wel, kerst misschien wel vinden, maar oud en nieuw weet ik zeker, dat komt helemaal goed. Ja, want oud en nieuw is dus wel heel groot in Vietnam, uh, zoals jij zei. Wat, wat verwacht jij uh, daar aan te gaan treffen? Nou ja, uh, enorm veel vuurwerk, ik had het gevraagd van uh, hoe doen jullie dat hier en ze zijn eigenlijk ja, net zoals in, uh, in China, uh, gewoon enorm knallen en uh, ja, ze kijken daar zelf wel erg naar uit, dus ik denk ook met iets meer uh, volksvreugde dan, uh, dan we hier met kerst hebben meegemaakt. Ja. Ja, je bent nu heel ver bij ons vandaan. Je bent ja, wel een beetje dichtbij omdat je nu op de Nederlandse radio bent. maar Je bent wel ver van huis uh, met kerst. Hoe is dat voor jou? Ja, ja dat is wel apart. Uh, sowieso een beetje een, een woelig jaar gehad. Maar uh, het is wel echt heel fijn om... Uh, uh, een paar weken er uit te zijn, lekker reizen, heerlijk weer, goed eten, leuk gezelschap. Dus dat zijn alle positieve kanten. Ja. En wat wel apart was, we waren gisteren in het uh, War Remnants Museum, of uh, moet ik het zeggen, een oorlogse reliquie museum in Ho Chi Minh. En dat is wel echt een heel indrukwekkend museum. En het voelt wel gek om met kerst ergens te zijn waar het uh, de hele tijd gaat over oorlog. Maar uh, dat was wel, uh, uh, ja, was wel heel goed om te doen. Ja, het is, en, uh, lijkt me wel ja, een, een, een verrassende beetje, Maar het, er is, er is compensatie doordat het hier zo gaat. Uh, nou, ja, dat, dat, dat is wel goed. Ben je het ook expres op gaan zoeken, het mooie weer? eh deels? Ja. <laughs> ik, ik, al, ik, ik heb begrepen dat het in Nederland ook al heel mooi weer is. Dus dat nou, is, uh, nou, is een slechte gok geweest. Nou, nou. <laughs> ik, ik, zou, ik zou lekker daar blijven als het als om het weer te doen is. Hier is het 5 uh, nou, okay, graden druilerig en uh, koud. Oké, okay. echt Nederlands nou, tegen. Ja. Nee, ja, ik, ik, zag een, ik zag een status van iemand uh, die zei dat het uh, lenteachtig was. Dus ik dacht, nou, dat is, uh, oh. genomen, Ik maar. heb uh, vandaag dat de zon uit. denk ik 10 minuten gezien. Okay, ja, dus... Nee, nou, ik niet langer. <laughs> Heel goed. Uh, uh, Kido Koening uh, in Ho Chi Minh, uh, Vietnam. Uh, geniet nog lekker daar hè. en uh, uh, een goede reis richting Cambodja. Dankjewel en fijne kerst aan iedereen daar. Hè. Dankjewel. We, ge we geven het door via de Nederlandse radio. Wilt u nu ook? Dat soort kerstgoeden overbrengen of, uh, of, of iets anders uh, uh, met ons delen. Dat kan allemaal via 0800 1121. Het gaat dus nummer 0800 1121. Of twitteren met de hashtag WNLNacht. Ja, wij gaan uh, naar muziek luisteren bij ons te gast in de studio. Rina Creuze en Richard Beukelaar. Uh, wat gaan jullie voor ons spelen? Ik ga nummer What Do You Want spelen? What I'm do you want? Ah, de echo staat al op de microfoon, dus dat uh, komt helemaal goed. Zeg er niet te veel mee. What do you want, Linda Kreuze? Ga ik u gang in a circus of words that still I'm here for you honey I'm here for you what more can I do this fight about a guy you said of giving me the eye which shot only have for you I've been showing you a thousand times apparently I think that's a lie Naar Kreuzen, met Richard Beukelaar. Dank jullie wel, klonk uh, prachtig. What do you want? En uh, ze blijven nog tot zes uur s ochtends hier bij ons zitten. Dus uh, als uh, What You Want uh, More is, dan kunt u gewoon blijven luisteren. Van de snackbar tot het lekkere Fran Franse restaurant bij u op de hoek. Met kerst kunt u in genoeg zaken lekker eten. En eh, heeft u aan het eind van het jaar nou echt wat geld over... dan eh, zijn de sterrenrestaurants nog altijd een, altijd een optie. En ook wij konden het dit jaar niet laten. Samen met verschillende eh, sterrenkoks maakten wij een, een menu. Eh, het hoofdgerecht werd al gemaakt door eh, Ron Blauw van het gelijknamige restaurant. En voor het hoofdgerecht, dat ligt in handen van de topkok van Zwolle, Jonny Boer. We eten melkkoe met paddenstoeltjes. Ik heb een uh, puree gemaakt. En um, er wordt een soort salade wordt gemaakt van paddenstoeltjes. Wat ge, um, ge, gefrituurde paddenstoeltjes. Een beetje kallasmerg. En die doet nu de paddenstoelen... Doet u nu zomaar in twee dotjes op het bord? Ja, dat is uh, een puree van die, van die gefermenteerde paddenstoelen. Uh, wat uh, warm gemaakt kallismerg. Een beetje grof zeezout zit erop. Dit zijn uh, chimij paddenstoeltjes. Het zijn echt hele kleine, ja. hele kleine witte. Ja. We, hebben, we hebben zelf uh, het kweek, kweekstammen waar we paddenstoeltjes op kweken. Dit zijn... Uh, Um, Shittakes, maar heel jong. Die hebben we ingezuurd. Het zijn er een stuk of vijf die er nu liggen. Ja. Dit zijn. Uh, krokante aardappeltjes. Maar met lucht erin. Dus die zijn opgezwollen. Hoe doe je, hoe doe je dat? Een heel klein fietspompje. Oh. Nee. nee, we doen, we doen dat. Uh, uh, kijk, hij is er daarom maken. Wil, wil je het zien? Ja, daar. Um, Kijk wat ze doen. Ze, ze leggen een plakje aardappel leggen ze op de, op de, onderop. Dan uh, maken ze ze droog, de aardappelen. Echt helemaal droog, anders gaat hij kleven Dan bepoederen ze dat met zetmeel, ja. zodat het uh, wel aan elkaar gaat zitten, maar dat er wel lucht tussen zit. Zie je? Dan snijden ze er in dit geval snijden ze er rondjes van, straks snijden ze er die rechthoekjes van. En dan worden ze in, een, uh, in hete olie worden ze gefrituurd. En dan wordt er elke keer wordt er, uh, olie overheen geschept en dan poffen ze op. Dus hier liggen zo'n 100 kleine aardappeltjes, 50 misschien? Nou, wel veel meer. En hier zijn ze ook uren mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En wat gooit u er nu overheen? Een kruidje, dat heet, heet uh, uh, Rosemary of the Sea. Dus dat is uh, zee-roosmarijn. Dat groeit, uh, groeit aan de kust. En kan ik dat ook bij de Albert Heijn krijgen of, uh... dat absoluut niet bij de Albert Heijn krijgen. Een poeder van wilde paddenstoelen. Ja, u, u heeft dat er nu overheen. Ja. Ruik je dat? Ja, er komt echt een hele sterke... Een hele sterke geur vanaf inderdaad. Nog vrij simpel eigenlijk. Dit is echt simpel hè. Maar wel lekker. Ja. Dan gaan we straks hem afmaken. We gaan nu de truc uitdagen. Kees, heb je die steen? Een steen? een steen, we gaan steen grillen. Wat uiteindelijk dit gerecht op gaat, dat is nu de geur die je nu in je neus krijgt. Dat is, uh, dat is uh, het poeder van wilde paddenstoelen. Van uh, vooral econisch brood, waar de afgelopen maanden uh, echt uh, een heel mooi seizoen gehad. De afgelopen maanden hebben we heel veel kunnen vinden. En die geur, die ga ik in dat vlees brengen. En dat vlees zijn twee, twee stukjes van die melkkoe? Ja, en dat, dat vlees is dus heel mooi qua vet gemarmerd, zoals je ziet. En die legt hij nu op die steen met het eekwoontjesbroodpoeder? Ja, jij, jij snapt het. Maar wat er nu gebeurt, is niet dat dat gebakken gaat worden of zo. Wat er gebeurt is dat dat vet langzaam gaat smelten. En dat neemt die poeder op. Dus je krijgt straks, als ik hem straks op, dat, op die salade leg, krijg je een hele mooie... En smaak, maar ook geur van dat uh, wilde eekhoornetje. Dat draait u zo in, in zin tijd dat met een pincet draait u dat om? Ja. Nee, ik draai hem niet om, want ik wil dus niet dat het gaar wordt aan de, aan de bovenkant. Ik wil ook dat het gewoon rauw blijft. Maar ik wil dat het vet wegsmelt en dat, dat die poeder opgenomen wordt. Dit doen we dus ook bij de gassen zo. We gaan aan tafel bij de gasten met dit, met dit ding. Ze gaat aan tafel met, met, zijn, met een schaal met ja. houtskool is er denk ik? Met de houtskool en die poeder. Dat mensen die geur, dat ze die geur opnemen. Want het, het eten is natuurlijk niet alleen proeven, maar dat is ook ruiken en kijken. Hier zie je, hier gaat het, dat vet wordt nu wat minder gekleurd, dus dat gaat nu langzaam gaat het smelten. Het gaat van, van lichtrood naar donkerrood? Ja. Dat de... poeder gaat nou weg. En zit dat poeder nu aan de onderkant of ja. wordt die echt bruin? Nee, hij gaat niet, hij gaat niet bakken. Dat poeder blijft van de onderkant zitten. En dat wordt opgenomen door de vet. Maar je ruikt dat ook nu. En nu krijg je die menging van, van vet en, en, en paddenstoel. Dan en gaat hij bovenop gaat hij een beetje glanzen. Bovenop hebben we een beetje grof zeeshout gedaan. Ja, het is een hele subtiele geur. Ja. Mooi, hè? Ik vind dat prachtig. En dan leggen we hem op die salade van kallasmerg. En paddenstoeltjes. En dan. En je moet nu die geur die er nu is. is oh. Dat is mooi, hè? Wauw. Ja, het is, nog, het is nog helemaal rauw het vlees dus. Ja, dit eet je ook rauw. En dan doen we een, een dressing bij van uh, citroengeranium. Dat is voor de frisheid. Eet smakelijk. Dankjewel. Onze ja. verslaggever Kees de Graaf die mocht genieten van het hoofdgerecht van uh, Jonny Boer. Wat mij uh, eerlijk gezegd wel enigszins jaloers maakte. Even. Ja, ik. Hij had wat mee moeten nemen voor ons. Ja. Dat ja. heeft hij niet gedaan. Maar weet je, het is nu drie uur s'nachts. Hij heeft dit volgens mij kort geleden opgenomen, dus dan was het ook koud geweest. En Ach. was het misschien niet helemaal geweest, wat het zijn. Maar hé, het was toch Johnny Boer geweest. Heeft u nou heel lekker gegeten afgelopen kerst? Of bent u dat van plan uh, morgen te doen? In bijvoorbeeld een sterrenrestaurant? Of zou u dat willen, maar heeft ze daar gewoon helemaal geen geld voor? En eet u een broodje pindakaas? Dat kan natuurlijk ook. We graag uw kerstverhalen. U kunt met ons bellen op 0800-1121. 0800-1121. En dat is voor niks. Gratis. Gratis en gratis voor gratis. niks. Gratis en voor niks, inderdaad. En u kunt ook met ons twitteren op hashtag WNLNacht. Ik hashtag zie ze binnensteunen. WNLNacht. Um, ja, we zijn benieuwd waarom u nog wakker bent zo uh, tussen eerste en tweede kerstdag. En wat u de afgelopen kerst gedaan heeft. En wat u morgen gaat doen natuurlijk. U kunt het allemaal kwijt bij, uh, bij uh, Erik en mij. En ondertussen gaan wij luisteren naar Hotel California van de Eagles. Nummer uh, twee in de welbekende top 2000, uh, volgens mij. Uh, ergens tegen oudjaarsavond aan. Dat zijn Radio 2 heen. niet? Ja Nee, dat is ook... Maar dat kent iedereen natuurlijk wel van de Eagles en uh, Hotel California. Hier bij Radio 1. Ja, wij uh, zitten natuurlijk tussen eerste en tweede kerstdag in. Een beetje een gekke nacht, mag ik wel zeggen. Zo, ja, dat is wel waar. We, hier zitten. Ja. we zijn benieuwd hoe u deze nacht beleeft. U kunt met ons bellen op 0800-1121. 0800-1121. En dat heeft ook Sico uit Leiden gedaan. Goedenacht... Goeienacht. Hoe is het met u deze nacht? Uh, lekker rustig. Ik zit aan een kojakje. Oh, lekker. Heeft u de radio aanstaan toevallig? Ja, dus ik uh... moet er even heen op. Ja. Zou u even, even, zachter, heen. even zachter de draaien? Oh, uh... zacht ik heb terug. geen Sorry. Oh. Nee, maar we, we hebben de tijd. Het is een lekker rustige nacht deze nacht. Ik heb de radio. En hij is nu uit. Kijk, dit, dit, dit praat een heel ja. stuk makkelijker. Ik luister wel ja. graag naar mezelf, maar niet in een echo. Nee, ik ook, niet. <laughs> ik ook niet. Wat heeft u nee, gedaan heb, uh, met, met kerst? Ik, ik heb uh, Chinese fondue gemaakt. Oh, Chinese fondue? Ja. Wat is dat? dat staat ook, ja. Dat is een grote pan bouillon. Dat zet je op een warm plaatje, Net zoals je bij de kaasfondue of de vlees doet. En dan heb je een heleboel schaaltjes met uh, vis, vlees, rundvlees, varkensvlees, uh, kip, visballetjes, garnalen en weet ik wat allemaal. Heel fijn gesneden, heel klein gesneden. En uh, dat plempje, nou ja, plempje. <laughs> in die fondue, in die kokende uh, fondue, uh, de bouillon. bouillon. Oké. Okay. Of visbouillon. En alsjeblieft geen rundvlees, dat, dat over de eerste smaak. En na een paar minuten uh, vis je dat met een netje eruit. En dan eet je er met een beetje rijst erbij. Cool. Wat bijzonder, daar had ik nog nooit uh, ik van niet. gehoord. Hoe, uh, hoe bent u en, daarbij gekomen? Ik heb uh, Chinese kookboeken. Ah, kijk. Bent u echt een fan van het Chinese eten? Ja. ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? Uh, ik heb uh, in Utrecht, toen ik in Utrecht woonde, uh, kennis gemaakt met Chinezen. Heb ik in de winkel zelfs geholpen. En uh, van het een kwam het ander. En zijn dat ook vrienden waarmee u vanavond heeft gegeten toevallig? Nee, dat, die vrienden, dat vriendschap die verwatert weer. Maar je hebt wel een hoop kennis opgedaan. Ja. Ja, met, met... En als je, die, als je na afloop die, die bouillon drinkt, waar dus die, die vis. Je en en, mag ook bamboe drinken, Maar geen, geen touwcake, zeg maar. <laughs> en nog twee's die bouillon drinkt, dan is het goddelijk. Ha, dat is eigenlijk het lekkerste van het hele eten: dat je na het eten de bouillon op je kan drinken. Dan die bouillon op. Je hebt dus de, gewoon een soeplepel, zoals je die, die opschrift hebt, die moeder thuis ook had. En daarmee schep je dan kleine kommetjes uh, vol. En dan kun je die bouillon opdrinken. En vanwaar dat u dan nog zo laat wakker bent, als ik mag vragen? Uh, ja, ik ben heel vroeg naar bed gegaan. om uur uh -huh. zeven, acht. En na vijf uur ben ik uitgeslapen. Oh, u bent gewoon nu al wakker? Ja. Maar, dus eigenlijk is het glaasje cognac het ontbijt? Zoiets, ja. Nee, en dat... nee dat is niet normaal, niet normaal. Maar ik heb natuurlijk wel wat lekkere broodjes liggen met kaas en met ham Hello. en zo. En, en, ja, en... Dat is voor straks. Eindigt de tweede kerstdag dan ook weer rond een uurtje over acht? Uh, dan houden we het op. En dan ga ja. ik uh, lekker uh, mijn, mijn hobby's uitoefenen. Wat gaat u doen morgen? Vandaag? Straks. Straks, ja. zo meteen. <laughs> <laughs> ik heb nog een paar mooie boeken liggen. Atlassen. Oké. Okay. Uh, ik heb zelfs de, de mooiste atlas die ik ooit heb. Dat is de, st de stedenatlas van Nederland is eind 17e eeuw uh, gemaakt door een van Victor, uh, is dus achternam niet eens het mooi, maar je kunt het zeggen met blauw, met A E U mm -hmm. gespeld, moest ik nog eens in een boekwinkel ook uitleggen aan een grotere boekhandel, selecties, uh, ja dan dat is, was ik heb die stedenatlas gekocht en dat zie je dus eh, onder andere Amsterdam en Leiden en Brugge en, en, en Antwerpen. Getekend in, uh, in uh, eind 17e eeuw. Ja, en, en kunt u dan ook in die, in die plaats van Leiden uh, vinden waar u nu woont? Ja, nee, nu, waar ik nu woon niet natuurlijk. Want dat bestond in de 17e eeuw nog niet. Nee. Dat is allemaal weiland. Dat was nog weiland, ja. En wat, wat ziet u dan nog wel van Leiden, wat, er, wat, er eigenlijk nu nog, uh, wat u nu nou, nog goed herkent? Nou, er is een monstrueus hoge flat gekomen, 79, uh, meter hoog, 79 meter hoog, of 97 meter hoog. En uh, nu die flat is, kan ik het, het, uh, het Panorama van Leiden niet meer zien. Ik kan nog maar nee. één kerk zien, en dat is de Marekerk. Ja. En vroeger kon ik alle andere kerken ook zien, en nu niet meer. Ja, zo gaat dat, oh. hè. Is dat, ja, dat is dat vooruitgang? Doen, ja, dat, ja. Dat alles groeit en, en wordt steeds groter ja. en alles wordt opgeslokt. Nou, zeggen, tussen. Alle groen wordt versnipperd tot, tot, tot woon- en, en steenwoestijn. Ja. <laughs> over, over die groei kunnen we volgens mij nog uh, uh, heel lang praten. Daar uit... hebben, hebben we niet over. Nee, nee. Over. We, we gaan, we gaan, gaan lekker, we, we gaan we lekker met drinken, iedereen dus verder dus praten dus dus dus over eten. Leuk, uh, uh, Sico uit Leiden, uh, uh, uh, hartelijk bedankt en uh, uh, geniet nog van tweede kerst. Nou ik, uh, ik heb een paar uh, fans op mijn werk die ook uh, s'nachts luisteren. Oh, <laughs> dat nou. Hoor ik over, over een week of twee, Wel, uh, twee weken vrij. Z ja. Mochten die fans nu toevallig luisteren, dan worden ze van harte uitgenodigd om uh, nou misschien niet over de Chinese fondue, maar wel over de kalkoen van afgelopen avond met ons te praten via 0800 <laughs> 1121. Ja, op, dat doen ze, niet. <laughs> dat, dat dus, doen ze acht. Nou, we, we zullen het nou, wil je nog de groeten doen misschien? Tot dan. Tot dan. Dank u wel. Hoor. Bedankt. Ja, eerder deze nacht hoorde u al hoe uh, VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff... terugblikte op het politieke jaar 2012. Het is natuurlijk een kerstreces in Politiek Den Haag. En onze verslaggever Jesper Stoffelen wilde ook wel eens van Klaas Dijkhoff weten... hoe een politicus nou eigenlijk kerst beleeft. Nou, met kerst is toch vooral dat je... Uh, daar ben je niet met de partij. Dan heb je ook even een paar weken vrij van elkaar, om het zo maar te zeggen... Um, en dan kijk je toch meer zelf terug. Uh, en, en zoek je je familie en je vrienden op uh, die je in dit werk niet al iedere week heel veel tijd voor hebt. Uh, dus dan is het vooral wel privé en even bijkomen. En uh, ja, natuurlijk kijk je terug op, op alles en ook vooruit natuurlijk. Klaas Dijkhoff kijkt dus met kerst, Wij wellicht net als u, vooruit op 2013. Dat zal voor Nederland een zwaar jaar worden. Ja, ik denk dat in ieder geval nu um, Nederland wel wakker is. Ik denk dat we hebben heel lang ook voor onszelf... Een, vorige kabinetten ook, eh, met de eerste crisis in Amerika, die in Amerika losbarst, hebben we hier gedacht, nou weet je, de overheid leent even wat bij, dan hoeft niemand de crisis te voelen. En dat is eigenlijk eh, in de tijd van, van Balken en Bos, en dat is eigenlijk wel, heeft alleen maar tot extra pijn nu geleid. Je kunt dat niet eh, verbloemen, je kunt er niet uh, uitzitten, zo'n crisis, je moet daarop uh, op aanpakken. Um, en ik denk dat nu iedereen wel beseft dat we het echt allemaal gaan voelen, en dat het echt niet meer is zoals het was, en dat die groeicijfers van de jaren 90, dat die er gewoon voorlopig niet in zitten. En dat je dus ook je, je, ja, je overheidssysteem moet aanpassen. Vooral als er steeds meer mensen ook uh, aan de kant komen vanwege zorg of ouderdom. Dat ze uh, voorzieningen van de overheid moeten hebben. Moeilijk is het wel, maar zeker niet uitzichtloos. Nou ja, wat, je, wat ik denk ik, uh, als iedereen zich dat beseft dat het zo is, dan kun je vervolgens ook kijken hoe je eruit komt met z'n allen. En dan denk ik dat het ook altijd ruimte biedt aan creatieve oplossingen. En dat je vooral in de samenleving zelf ziet dat mensen zeggen, nou als een overheid... Uh, nou, heel kleine voorbeelden, maar uh, als een overheid de groenvoorziening, uh, als dat duur wordt, je kunt het ook zelf doen of met elkaar. Uh, en je ziet ook ondernemers daarin springen die zeggen: Weet je, als ik een reclamebord op protonde zet, zorg ik dat die onderhouden wordt. Nou, daar zie je creatieve oplossingen in, um, uh, waar mensen ook misschien weer meer bij elkaar komen. En ook in de veiligheidshoek. Dat je ook sociale controle, als je dat daarmee kunt voorkomen, dat uh, een deugniet van 10 van op zijn 15 netter wordt. Dan scheelt dat ook weer een hoop politie inzet. Op dit moment is het natuurlijk kerst. En net als heel veel andere Nederlanders hebben Kamerleden ook gewoon vaste rituelen. Ja, met kerstavond met de familie sowieso. Uh, dat is wel een vaste prik. En eerst, tweede kerstdag, uh, ja, dan hangt het een beetje af uh, van, uh, van hoe de planning uh, loopt. Ik heb ook twee broertjes en uh, dat is altijd weer even ieder jaar een beetje puzzelen. Ja, een beetje puzzelen met een kerstboom bijvoorbeeld. Uh, heb je een echte kerstboom? Kunstboom? Uh, hoe, hoe doe je dat? Ik heb zelf thuis in mijn eigen huis geen kerstboom. Ik heb ook nog geen tijd gehad om op te zetten. Dus nee, ja, zelf ben ik, daar, ben ik daar niet zo mee bezig, eerlijk gezegd. Iets heel anders. Ik sprak van de week iemand en ik zei dat ik bezig was met een interview met u. En die zei van, dat is die manier met die mooie jasjes altijd. Kan iemand jou blij maken met een mooi jasje onder de kerstboom? Ja, ja, dat kan. Ja, het is radio, dus je, je ziet het niet. Um, ja, tuurlijk, maar er zijn ook uh, mensen die mij een cadeautje geven in de familie of vrienden, die weten wel wat ik uh, leuk vind. Dus, uh, en sowieso, als je iets krijgt, uh, word je er al blij van. En, maar dat is zeker iets wat, wat kan, ja. Vindt u nog meer leuk? Um, ja, vind ik nog meer leuk. Nou, ik vind het wel ontspannend om, uh, om ook af en toe gewoon een tv-serie te kijken. En het liefst dan meteen zo'n hele box achter elkaar. Uh, van The Wire of zo of andere series, uh, uh, Boardwalk Empire, dat zijn wel een beetje series waar ik graag naar kijk. En ja, stiekem nu ik veiligheid doe is het ook nog een beetje werk, dus uh, pak ik ze mooi meteen mee. Ja, het is nu dan kerst, wat is de gedachte die bij u uh, altijd door gaat als kerst is? Ja, nou ja, dat is gewoon, gewoon dat je je familie weer wat vaker ziet uh, en, en je vrienden. En dat je dan, kom je vanzelf in andere gedachten. Maar ja goed, het is niet dat ik... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet dat ik nou weken met kerst... Dat ik dan een keer anders denk. Ik vind het wel fijn dat het rustiger is... en dat je ja, gewoon die tijd met elkaar... met de mensen die je, die je lief hebt kunt doorbrengen... en dan ja, daarvan kunt genieten. Ja, u hoorde een bijdrage van onze verslaggever Jesper Stoffelen. En wilt u ook uw bijdrage leveren aan dit programma... dan kan dat via de hashtag WNLNacht... of via 0800-1121. Onze telefonisten zitten klaar voor 0800-1121... voor al uw verhalen. Maar eerst gaan we weer naar een ander deel van de wereld waar ook op een aparte manier kerst gevierd wordt. Ja, namelijk uh, naar uh, Engeland. Ja, want in Nederland... Over de zee. Dankjewel. Ja, goeie in, uh, in Nederland is er Tweede Kerstdag voor veelal een verhaling van de eerste. Eten, familie, vrienden, geliefden en samen onder de kerstboom een beetje gezellig doen. Maar in Engeland wordt de Tweede Kerstdag ook wel Boxing Day genoemd... en staat veelal in het teken van sport... Daarom hebben wij onze WNL-sportverslaggever Robert Smit uitgenodigd... om ons daar alles over te vertellen. Goeienacht, Robert. Goeienacht. wij hebben tweede kerstdag en daar hebben ze dus Boxing Day. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Ja, dat is eigenlijk uh, heel simpel. Uh, wat is box in het, uh, in het Nederlands? Een doos. Kist, ja, kist. precies. Nou vroeger was het zo dat in uh, in de in de gemeene best uh, er, tijdens de tweede kerstdag voor een dan Day een kist werd neergezet en in die kist uh, konden uh, de wat rijkere, de wat welgestelde, die konden uh, cadeautjes en geld uh, instoppen voor de armere. En uh, dat is een traditie geworden, is een traditie geworden en zo uh, ontstond Boxing Day. Uh, ook was het een dag waarop veel uh, ja, veelal vossenjachten uh, werden gepleegd. Uh, ja, Engeland is wel echt een land waarin veel werd gejaagd vroeger. Uh, dat is allemaal vroeger. Momenteel mag dat allemaal niet meer. Dat is allemaal weer ietsje strenger geworden. Uh, maar daarvoor is in de plaats gekomen. En nou, eigenlijk in de plaats gekomen. Het is een beetje er doorheen ge, gecijpeld. Uh, is, is de sport in de plaats gekomen. Kregen eens een hele centrale plek. Ja. En wat gaan we dan zo al zien? Nou ja. Uh, twee sporten in het, uh, zijn het belangrijkst. Uh, laten we het eerst hebben over, over het paardrijden. Uh, de paardenraces zijn in Engeland een hele grote sport. Er uh, wordt ontzettend veel op gegokt. Uh, mensen die gaan graag naar paardenraces toe. Um, en je hebt in Engeland heb je dan de King George IV Chase. En uh, dat is de één, uh, de één na belangrijkste uh, wedstrijd in Engeland. De belangrijkste is de Cheltenham Gold Cup. En uh, ja, dat, daar, daar gaan heel erg veel mensen naartoe. Mensen die blijven thuis om dat op televisie te zien. Echt, heel Engeland uh, heeft de televisie aanstaan op Boxing Day. En uh, gaat vooral naar sport kijken en... Ja, naar het paardrijden. Naar het paardrijden, ja. ja. Naar, naar het, na, ja, ja. Naar het paardenraces, echt Dus, ja, oh, dus bij, niet, niet, Al een keer van Grunzen zal niet zo snel mee doen, <laughs> ja, uh, Het is zo'n rondje is het eigenlijk, het is, toch? Het is zo'n rondje ja, en, ja. en uh, vooral uh, gaan met die banaan. Ja, wat je dan in films ziet, dat ze dan allemaal staan te, ja. te gokken... op welk uh, paard het snelste gaat zijn. Ja, nou, dat gebeurt, dus, uh, dat gebeurt nog altijd uh, in Engeland. En, uh, maar ik denk nog wel belangrijker is het voetbal. Het voetbal is echt uh, nummer één. In, in uh, Engeland sowieso groot, het voetbal. ja. Mm. Op Boxing Day nog eens een trapje hoger getild? Ja, ja het, het is echt een mega traditie. De, de, je ziet het ook aan de manier waarop uh, de bonden ermee om willen gaan. Um, vroeger was het echt zo dat uh, als je op Boxing Day speelde als club... dan uh, moest je uh, een niet zo ver... Uh, naar een uitwedstrijd toe. Dan, dan, ze, ging, ze zorgden er dan altijd voor dat je in de regio voetbalde. En waarom deden ze dat? Dat deden ze om de supporters van uh, het uitspelende team... Uh, ja, dan naar die stadions te lokken. Want ja, wie gaat er nou uh, rond de kerstdagen... Uh, van uh, Noord-Engeland naar Zuid-Engeland uh, reizen? Ja. Dat doe je niet. Uh, en uh, dat, uh, dat, ja, dat proberen ze nog steeds wel. Nou moet ik zeggen, als ik nu naar dat programma kijk... Lukt het niet helemaal meer? Maar... Ja, die programma's, die voetbalprogramma's zijn zo ingewikkeld tegenwoordig. Ja, ja nee, het, is, het is allemaal Europees voetbal. En ja. Er moet heel erg veel in geschoven worden. En uh, nou, is dat, uh, nou is dat niet meer, uh, niet meer zo eigenlijk. Maar uh, men probeert dat wel nog altijd. Om echt uh, de uitsupporters ja. ook naar de stadions Zodat te gaan. Zodat je na de wedstrijd uh, aan kan schuiven bij het kerstdiner. Inderdaad. Okay. Is er één wedstrijd die er enorm uitspringt voor, uh, voor Boxing Day? Nou ja, uh, de mooiste wedstrijd is denk ik toch wel Manchester United, Newcastle United. Uh, is, ook... t, is dat in de regio? Ja, dat is wel allebei uh, noord engeland dat is, dat, is, dat is nog wel redelijk te doen. Uh, het is nog wel even een stukje rijden. Maar, dat, kan. Uh, maar uh, nou, dat is voor de Nederlanders ook leuk. Uh, want uh, Robin van Persie is de man bij uh, Manchester United. Uh, Alexander Buettner, die zat afgelopen weekend bij Manchester United weer op de bank. Die, uh, ja, die blijft maar hopen op speelminuten. Uh, en bij Newcastle United hebben we uh, onze nieuwe eerste doelman van het Nederlands elftal. Tim Krul. En uh, we hebben daar Fernan Anita, oud Ajaxied, en Die speelt daar, uh, speelt daar op het middenveld uh, veelal. En wat ook nog wel heel opvallend is, is dat er één wedstrijd ook niet doorgaat. Normaal is dat het hele programma zit helemaal vol. Uh, moet altijd gespeeld worden Is uh, dit is wel gedurfd dan om af te zeggen? Ja, uh, Arsenal voetbal namelijk niet. Die, uh, dat zou spelen tegen West Ham United in het eigen stadion. Uh, maar die wedstrijd is vanwege een aangekondigde metrostaking verplaatst. Want uh, ja... Dan kom je weer bij de supporters. Supporters moeten naar die wedstrijden kunnen. Want het is, dat, dat blijft gewoon het allerbelangrijkste. En een soort grondrecht. Dat, het is een grondrecht, ja. ja. En die supporters konden er niet naartoe. Waarop Arsenal heeft gezegd, nou weet je wat wij doen? Wij, uh, wij gaan het niet doen, we gaan het aanvechten bij de, bij de bond. Dat is allemaal gelukt. Dus nu waarschijnlijk wordt die wedstrijd in, op eind januari gespeeld. Maar het, het gevoel van Boxing Day is dan wel een beetje weg. Ja, nou het opvallende is dat de andere Londense clubs die thuis spellen. Zoals uh, Queens Park Rangers en, uh, en Fulham. Die gaan wel door. En, um, en en en dan uh, Arsenal die heeft het programma er dus uh, uitgego. Dus die vinden die die tradities waarschijnlijk toch iets belangrijker. Ja. Dat is opvallend. We zullen zien morgen hoeveel supporters er alsnog de metro omzeilen en naar het stadion komen op Boxing Day. Robert, uh, wat, vind, wat vindt jouw familie ervan dat je hele tweede kerstdag voetbal gaat zitten kijken? <laughs> nou, het is de schoonfamilie die, uh, oh, die dat moet. Uh, oh. en, en de schoonfamilie is toevallig fan van Manchester United. Oh, dat ja. Je kan gewoon lekker kijken op, ja. uh, op tweede kerstdag. Dankjewel, uh, sportkenner Robert Smit. Muziek in de studio, er is natuurlijk tijd voor. Het is uh, nou, bijna... Uh, 10 minuten voor 4, 12 minuten voor 4 om precies te zijn. En uh, dat is de tijd dat uh, Linda Kreuze en uh, Richard Beukelaar weer bij ons uh, aanschuiven voor uh, het vierde nummer. Volgens mij, ja. uh, hoe heet het vierde nummer? Better Days. Better Days. Uh, Linda Creuze en Richard Beukelaar. Looking up, as you're staring down, and you're head over heels in trust. And then you crawl back up, and you pull me down, and you cry over him. And someday you'll say, I still want him to. To come back to you, still want him to be out there. That's so sweet. Not Tell me, love, please make me understand It's like a heart unfolded, but these are stories now Never will be told And someday you'll say You still want them to To come back to you, you still want them to be out there, but every time that I'm I must hear you say that I'm the one who's got make a change, while well, you keep losing track of your remains, the truth for now will be so hard to find, cause you keep losing your own goddamn mind, why All these lies we need to die in truth The fear for hope seems to have changed your ways But we keep hoping for better days call me up, and you try to tell me, love, please make me understand, but just as ain't no good cause, there just ain't no books in which they have written down these words. Better Days. Richard Beugelaar, Linda Kreuzen, prachtig. Uh, dank jullie wel. En uh, straks na vier uur zijn jullie nog steeds twee uur bij ons te gast... Uh, om onze uh, muzikaal de nacht door te slepen. Dank jullie wel. Ja, ja. Horen we horen straks weer, uh, weer van jullie. En uh, we horen ook graag van u, van de luisteraar. U kunt ons nog steeds bellen op 0800 1121, 0800 1121. Maar ook via digitale wegen zijn wij uh, te bereiken. Bijvoorbeeld via Twitter met hashtag WNLNacht... Teun, loopt het al een beetje nou, binnen? Ja, daar, uh, Pim Lucas onder andere... Uh, die heeft volgens mij nog over het uh, telefoontje dat we hadden... met Sikko, als ik het goed heb. Mm -hmm. uh, en die zegt, het heet Hot Pot. Uh, de, de Chinese... Um, uh, help me even, u de Chinese, Chinese u. Ja. dat was het woord ja, dat ik zocht. In plaats van kaas, dan een, ja. Uh, een bouillon. Ja. En de soep moet juist uh, een overheersende smaak uh, hebben, zegt hij. Hij eet dat hier wekelijks. Dus ik uh, gok een beetje uh, dat hij... Uh, uh, inderdaad, hij uh, studeert in China. Oh, uh, zoek je uh, dan maar Andres... even snel ja, op. Ja, nee, dat staat, uh, mensen die twitteren hebben een profiel. <laughs> en dat staat in zijn profiel. Dus, uh, uh, Pim Lucas, als je er nog meer over te vertellen hebt... bel ons vooral dan inderdaad op het genoemde nummer 0800-1121. Daar zijn wij gratis en voor niets op te bereiken tot uh, zes uur vannacht. En het is nu uh, bijna zeven minuten voor vier, dus dat is nog ruim twee uur. Ja, we gaan uh, weer lekker eten, Teun. Van de snackbar oh. tot het lekkere Franse restaurant bij u op de hoek met kerst kunt u in genoeg zaken lekker eten. En wie aan het eind van het jaar genoeg geld over heeft... trekt naar een van de sterrenrestaurants. En dus ook konden wij het niet laten. En samen met verschillende koks maakten wij een uh, voor- en een hoofdgericht. Uh, dat hoorde u eerder al van Ron Blauw en Jonny Boer. Uh, maar bij een uh, goed diner hoort een dessert. En dat dessert komt van Jeroen Robberecht van restaurant Karel 5 in Utrecht. Wat we als doen als eerst is de glazen in de vriezer, want die moet koud. Daarin komt een soort panna cotta van chocola. Die glazen zetten we schuin weg, zodat je een beetje een schuin effect krijgt. Een hellinkje in je glas. Daarop komt een chocolademousse. Dat, dat is eigenlijk wat we hier nu voor ons hebben staan. Ja. En de rest gaan nou, we nu hier live... En de rest gaan we nu even live afmaken. Dan beginnen we mee met een, een, een, een crunch van de poeder. Die, zetten, die, zetten we gewoon, die leggen we gewoon netjes naast de moes neer. Van witte chocola hebben we gemaakt een, een crunch. Ja, kijk. Het klinkt ook alweer heel goed. Proef maar. Ga eens even kijken of dat, hoe dat smaakt. Je ziet niet direct dat het witte chocola is, nee. maar zo ga je het eet. Ja, eigenlijk is het heel simpel. Witte chocola smelt, smelt in de oven. een Beetje bruin laten worden, dat hard laten worden en dan gaan we eigenlijk stampen. Het stelt eigenlijk niks voor en het is heerlijk. Eigenlijk stelde het niks voor. Volgende. Dan hebben we een uh, bros gemaakt, de bekende bros, alleen dan zelf gemaakt. Die leggen we dan ook in een hoekje neer, in een glas. Dan hebben we een warme schuim van chocola. half overheen en als klap op de vuurpijl en dat doen we dan netjes aan tafel voor de gasten in dit geval staan we in de keuken natuurlijk Doe we een kanelletje ijs bij en dat doen we pas op het moment dat die borden op de, of die glazen op tafel staan Schuiven we een klein lepeltje en die laten we de lepel ook netjes instaan waardoor de mensen gelijk kunnen eten waarom kies je ervoor om dit dan dat laatste schepje aan tafel te doen? Een stukje show-element. Uh, mensen vinden het ook leuk, de koks kunnen naar binnen. Dat is ook goed, hè? Dat de koks ook even de mensen of de zien. Uh, gasten zien. Gastencontact. Het geeft een stukje show-element. Ja. Doe je dat bij meerdere gerechten met kerst, of komt de kok alleen uh, bij het dessert? Nee, uh, nou, daar de, trouwens bij de kerst, uh, nu komt het twee keer bij de spoon. Want er zijn drie, vier handelingen die we eigenlijk aan tafel willen doen. Ja, en dan het allergrootste effect ja, en dan eh, komt aan het eind. Het einde, dans, we hebben dan een, een soort accubak, of een accubak met droog ijs. En die vullen we dan met uh, uh, thee van uh, cacao, of thee, zoals ze noemen. En dan komt er echt zo'n damp. Dan vrij zo'n waas eigenlijk over de tafel heen. Ja, ja nevel is het. Volgens mij zijn er ja, ja, nevelmachines nevel in discotheken. Die hebben een ja. beetje hetzelfde effect. Ja, die hebben hetzelfde effect, alleen dat is een <laughs> stuk minder gevaarlijk dan dit. Want die... ijs is gewoon eigenlijk gewoon diepe voren ijs Wat natuurlijk dik meer veertig is. En dat krijgt natuurlijk met de warmte krijg je een stomend effect. Ja, de, de hele aanrecht staat nu eigenlijk vol met rook. Ja, en vooral de geur. Als je goed ruikt, dan ruik je eigenlijk een beetje die chocola. Dus eigenlijk alles, alles oh, ja. wordt een beetje geprikkeld. Je mond en je neus. Het is natuurlijk een show-element dat je natuurlijk die, die, die, die, die, dat rook over de taal van heen schiet. Ja, dat zijn natuurlijk mensen niet... Uh, zullen het wel misschien... Sommigen zijn het wel gewend, sommigen niet, maar... Mag ik een brutale vraag stellen? Je wilt proeven? Ja, ja zeker. Ja, heel graag. Ja, heel graag. Is, er, is er een bepaalde volgorde wat ik nee, bij elkaar eigenlijk moet... moet gewoon lekker eten. Gewoon lekker eten? Ja, Oké. Okay. Nou, ik ga eens kijken hoe dat... De panacotta die wordt dan ondertussen een beetje zacht. Ja, die wordt zacht. Nou, even kijken hoor. Ja. ja, wat wil je nog meer dan dat ik zeg dat het heel lekker smaakt? Ja, de complimenten, dat is het leuke van het hele gerecht. Dat je, je, het is allemaal chocola in allerlei soorten bereidingen. Dus het is niet zoet op zoet op zoet, Maar we proberen natuurlijk ook die, die, die smaken een beetje te accelereren. Door die broche of door, die, door dit pure kruim. Of inderdaad van die crunch van witte chocola. Ja, dat is wel lekker het, het, het, het glijdt naar binnen. Het, glijdt ook, het is ook niet heftig. en Het is niet dat je zegt: van, pff, Het is een uh, onblessen Visius of een onblesse BRN. Dat die als een uh, boemerang op je maag ligt. Dat, dat heb je helemaal niet. Het is gewoon lekker. En dat maakt het, in mijn ogen maakt het gewoon zo'n hele dessert of zo'n hele menu eigenlijk af. Ik neem nog een hapje. Zeker. Ja, teun. <laughs> dat waren jouw, uh, jouw avonturen bij Karel V ja, ja, ja. Het klonk ja. lekker. Oh, het was zo lekker. Ja? Was nah, het, uh... Ja, het was echt. Wat, wat, wat hij net vertelde, dan over. Uh, de, uh, hij zet voor degene die het misschien niet helemaal gevolgd heeft. Uh, twee glazen op tafel tegenover elkaar. Zet daar een bak in het midden in. Heeft daar blokjes ijs in liggen. Met. En dat is hetgene wat hem ook het meest is bijgebleven. Uh, uh, gooi, uh, over die blokjes ijs in die bak gooit hij heet water. Aan dat hete water heeft hij een chocoladegeur toegevoegd. En door die, doordat je dat hele koude ijs van min 40, min 50. en dat hele hete water van zo'n 80 tot 100 graden over elkaar heen gooit. komt er allemaal nevel uit die bak. En staat dus die hele tafel vol met nevel. Dan moet je nagaan dat er. 30 tafels ongeveer in dat restaurant staan. Dus hele restaurant dat dat hele restaurant op een gegeven moment vol met nevel staat. Ja, dit is echt fantastisch, weet je. Uh, uh, uh, uh, ja. ja, ik heb er ervan genoten. Dat was zeker waar. Okay. Heeft u thuis nou ook uh, lekker gegeten gisteren? Of bent u dat van plan morgen te doen? Ja, kan het eigenlijk anders met kerst? Ja, misschien vertel ons er over. Misschien ligt u wel wakker omdat u de recepten door uw hoofd malen... van wat u morgen allemaal klaar moet zetten voor het, voor het gourmet... en al die kleine dingetjes die u nog bent vergeten... die Morgen allemaal nog geregeld moeten worden. We helpen u graag de nacht door. U kunt met ons bellen op 0800 1121, 0800 1121 Een gratis telefoonnummer. Ja, en Twitteren met de hashtag WNLNacht. En dan uh, staan wij u graag bij uh, om uh, het, het, het mooiste van de kerst samen te delen. Het is alweer bijna vier uur, dus we moeten er even uit voor het NOS-journaal. Maar we zijn zometeen bij u terug. En dan gaan we onder andere uitvinden hoe de kerst gevierd wordt uh, in Griekenland bijvoorbeeld... Maar ook in Amerika, en daar is kerst natuurlijk heel erg groot. Dus we zijn benieuwd hoe de kerstboom erbij hangt. En onze verslaggever Rens Goosling, die dacht het is kerst, het is winter, het vriest. Ik ga ijs hakken. Die jongen heeft met kettingzagen, bijlen en allemaal gereedschappen dingen uit ijs gehakt. Dat zometeen dus, na het nieuws. Het WNL Kerstdiner.